Het aanzoek, dat u zo dadelijk kunt beluisteren, is het luisterspeldebuut van de schrijfster Hannes Meenkemaar. Het is nu de eerste keer in een circa 20 jaar huwelijk dat tussen hem en haar ruzie ontstaat over de taakverdeling in het huishouden. Zij vindt dat alles van het begin af anders geregeld had moeten worden, beter afgesproken had moeten worden. Als je me nu ten huwelijk zou vragen, zegt ze, dan weet ik nog niet wat ik zou doen. Wanneer daarop ingaande hij er dan inderdaad nog eens de vraag stelt, lieve Conny, wil je alsjeblieft met me trouwen, ontstaat er binnen dit spel een ander spel waarvan niet zeker is of het wel goed zal aflopen. Het aanzoek, het luisterspeldebuut van de schrijfster Hannes Menkema in de regie van Johan Wolder. daar nog steeds. Hoezo? Nou. nou, ik kom binnen met het gevoel uren weg geweest te zijn. En jij zet er nog net zo'n de te lezen, toen ik wegging. Ja, het is zaterdag en ik heb vrij. En ik wil er lang over doen en ik lees langzaam. Lieve schat, reageer nou niet zo fel. Tuurlijk reageer ik fel. Ik voel zijn opmerking als kritiek. Jij bent zielig in je eentje de boodschappen voor het weekend gaan doen en ik zit hier de hele morgen te op mijn begapt. Bovendien geef je me ook nog het gevoel dat ik dom ben. Dat jij die kranten langs hebben uitgehaald in die tussentijd. Je weet wat beter. Trouwens, die boodschappen die doe ik graag voor je. Wat heb je dan gekocht? Nou, een week toch. Aardappelen, groenten, melk, brood, oh, eten voor het weekend. Daar is anders niks voor mij bij. Wat bedoel je? Je zei, die boodschappen doe ik graag voor je. Maar wat je gekocht, hebt is helemaal niet voor mij. Het is voor ons. Voor het hele gezin. Dat zeg je maar bij wijze van spreken. Ik kletst. Als je zegt dat je voor mij boodschappen doet, dan zeg je eigenlijk bij wijze van spreken dat ik degene ben die dat moet doen. En wat doe ik in plaats van mijn plicht? Ik zit stom en langzaam en luide de kranten lezen. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld, hè. Hier. Ja, kijk eens, kijk eens. Kijk eens. Avocados gekocht. Nou, dat niet. Zeg, waar waar jij het waspoeder? In het kastje al twintig jaar. En kijk nou. Zie je wel? Alles over de grond. Als we er nul van hebben wat ik eigenlijk zeg, nou laat maar, dan doe ik wel. Ga je nou maar zitten. Je, hebt je al jou genoeg op Ga maar zitten. En weet je wat? Neem de krant. Waarschijnlijk heb je die al uit tegen de tijd dat ik klaar ben met het inruimen van de boodschappen. het slachtoffer uit. Uh, hoe kan ik weten wat je bedoelt als je het me niet zegt? Hoe kan je nou denken dat ik het niet zeg? Ik zeg het al twintig jaar, maar het gaat altijd om hetzelfde, dat weet je net zo goed als ik het. En we kunnen er niet eens over praten. Hier, deze ruzie is al honderd te geweest. En het lijkt op niks, op niks. Vanmiddag leg ik je geduldig en voor de honderdste keer uit wat er aan schort. En de volgende week om deze tijd kunnen we de exacte herhaling van dit gesprek verwachten. Dan praten we deze keer op een andere manier. Praten. Ik ga me nog niet weer vertellen dat ik niet met je praat. Ik heb vanmorgen nog met je gepraat over hoe ik laatst ontdekte dat mijn vader een vriendin had. Dat is geen praten, dat is vertellen. Oh. Maar we hebben het toch goed. Ik hou van je. Dat weet ik, ik hou ook van jou. Nou, dat is toch al heel wat. Weet je, soms. Nou, dan, dan word ik wakker in het. De in het weekend, en dan kijk ik hoe je naast me slaapt en hoe je wangen een beetje, beetje ronder zijn dan als je wakker bent, en dan, ja, dan, dan denk ik, ik, ik zou willen dat er nooit iets verandert. Mijn hemel! Wat bedoel je? Als ik niet nog steeds juist hoop op veranderingen, zou ik het moeten opgeven. Ja, als je me nu ten huwelijk zou vragen, ik zweer je dan, dan weet ik nog niet wat ik dan zou doen. Meen je dat? Eigenlijk wel. Weet je wat we toen verkeerd hebben gedaan? We zijn zomaar getrouwd. We vertrouwden erop dat de grote liefde alles gladstrijkt en zo. Nou, nou zou ik die dingen niet zomaar aannemen. Nou zou ik er van tevoren over praten. Ik zou afspraken met je maken. Doe je als ik je ten huwelijk vroeg? Voordat je ja zei? Voordat ik een beslissing nam. Oké. Okay. Vraag je nu ten huwelijk. Tja. Ik meen het. Vooruit. Het is een idee, maar... Maar dan zijn we allebei voorkomen eerlijk, jij ook. En dan, dan zeggen we precies wat we werkelijk voelen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, en dan praten we over al die dingen waar we in werkelijkheid niet over hebben gepraat. Jij ja, moet zeggen uh, waar je het nou over wilt praten. Goed dan. Lieve Connie, uh, alsjeblieft in de taal. <laughs> Nou? Daar kan ik niet zomaar ja op zeggen. Ik ben veertig. Nee, nee, je bent twintig. We zouden opnieuw beginnen. Goed, ik ben twintig, maar ik weet wat ik nu weet. Ja, tuurlijk, natuurlijk. Nou, dan zou ik eerst met je willen praten over, over trouw en ontrouw. Ja, dat hebben we toen ook gedaan. Niet de manier die ik bedoel. We hebben elkaar wel eeuwig trouw beloofd. Maar dat is nogal makkelijk, en in ieder geval weinig genuanceerd. Ja, wacht eens even, heb jij, uh, heb jij geen dorst? Jawel. Glaasje druivensap? Ja, lekker. Ik heb laatst een uh, artikel gelezen hè, van een van de uh, psychiater... die betoogde dat het benauwd was... alle behoeften bij één persoon te willen bevredigen. Bedoel jij dat je het daarmee eens bent? Ja. ja. Zo zou jij willen leven als we getrouwd waren? Ja, dat, weet, dat weet ik wel zeker, hè? Goed, dan ga ik morgen met Frank naar de bioscoop. Met Frank naar de bioscoop? Ja, ik dacht dat we het over ontrouw hadden. Pardon, jij had het over de bevrediging van behoeften bij verschillende mensen... Dat wou je toch? Nou, Frank en ik houden allebei van detectivefilms en jij niet. Dus omdat wij nooit naar thrillers gaan, ga ik nou eens met Frank. Wat. Uh... Nou, dat, dat voelt dat vreemd, zeg. Jij ja, ja, uit met een andere man. Dus dat betekent dan dat ik met Karin naar het ballet kan gaan. Nee, zeg alsjeblieft niet met Karin. Waarom ga je niet met Anna? Hé, hé, hé, en ik dacht dat we elkaar zouden vrijlaten. Ja, zo eenvoudig is dat niet. Het, het is niet zomaar een kwestie van de ander alles toestaan. Je moet er ook rekening mee houden waar je partner tegen kan. Ik heb nou eenmaal vreselijke moeite met Karin. Oh? Nou, waarom? Omdat ik haar niet vertrouw natuurlijk. Ach, dat begrijp jij toch niet. Je weet niet hoe ze is. Ah, ik zo gek. Ik ken haar net zo lang als jij. Ja, maar jij maakt er nooit mee als er geen mannen bij zijn. Je bent jaloers. Tuurlijk ben ik jaloers en daar schaam ik me heus niet voor. Ik ben het altijd geweest. En, en daarom moeten we, als we elkaar vrij zouden laten, duidelijk afspreken waar onze grenzen liggen. Zeg, nou we het toch over Karin hebben, hè? Die vertelde mij laatst toch zo'n schitterend verhaal. Ze had, een, uh, ze had een vriendin van de moeder te logeren. Een gepensioneerde operatiesuster. En elke keer als Karin in de keuken stond te koken... dan gaf die vrouw de stilzwijgend alle instrumenten aan. Zie het <lacht> voor je? Pollepel. Vleesmes. Zie je het voor? Je? <lacht> <Vleesmes>. <lacht> je het voor? <lacht> Wanneer vertelde ze je dat? Wanneer... Nou, ja, dat weet ik niet meer hoor, Tuurlijk weet je dat nog wel. Waar was het? Waar heb je het ontmoet? Nee, lieve schat, ik heb geen idee. Zou je het me vertellen als je iets met andere vrouwen deed? Tuurlijk. Oh ja? Maar ik zou er niet tegen kunnen. Bedoel je dat je het niet zou willen weten? Nee hoor, nee. Je kunt zulke dingen alleen doen als het niet stiekem gebeurt. Het is en een huwelijk essentieel dat je open bent. Nee. Als je het me vertelde, zou ik alles willen weten, alles. Ik zou er ook willen zien, en het dan niet kunnen verdragen. Nee, openheid zou me te veel pijn doen. Kan ik niet tegen. Zoals dus jij zo nodig aan behoefte bevrediging moet doen. Zorg je maar mooi dat ik hier niet meer geconfronteerd word. Behoefte bevrediging. Was het dat? Wat je had met je vriendin. Ik, ik wist, wist, wist niet dat je dat, dat. je dat wist. Nee, dat weet ik. Hoe. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe heb je het gemerkt? onmogelijk om het niet te merken. Grote hemel, ben dan zo stom. Je overhemde rokenader. Dacht je dat ik zoiets niet merkte als ik je was deed? Je was zo slordig. Ik dacht soms zelfs dat je wilde dat ik het merkte. Maar die eer gunde ik je niet. Je liet brieven van haar in je zakken zitten. Ja, kijk maar, niet zo gechoqueerd. Natuurlijk las ik die, wat dacht je? Ik moet toch weten wat er gebeurt... Oh, ik heb gesnuffeld. Ja, dat verbaast je, hè? Ik heb zelfs de sleutel van je bureau op het gemeentehuis nalaten maken op een dag dat je ziek Wat was. Wat zeg je nou? Weet je nog dat je bronchitis had in die periode? Ik herinner me nog dat je daar in bed lag en, en ik maar sjouwen met whisky en sinaasappelsap en ik dacht... waarschijnlijk heeft hij nou ook nog de pest in die hij haar niet kan zien. Eigenlijk moest ik hem naar haar sturen, ziek en zeurderig en wel kan zijn, mooi is voor zieke te spelen. Maar goed, toen ik die sleutel eenmaal had, heb ik in je bureau gekeken, en die foto's gezien, nou weet je het. Ja, maar nou, ik weet niet of... Het... Je hoeft heus niet te proberen om boos op me te worden, want ik ben al lang genoeg gestraft. Alle Allemachtig, wat is dat vernederend? te moeten snuffelen omdat je pijn hebt, te moeten ruiken... Ruik is het meest dierlijke van onze zintuigen. Dus vertel me nou maar niet dat jij zo open wilt zijn over deze dingen, want ik geloof je niet. Openheid ligt trouwens toch al niet in je aard, hè? daar ben je veel te gesloten voor. Je hebt me trouwens ook niks gezegd. Waarom ik? Waarom ook eigenlijk niet? Omdat ik hoopte dat wat het ook was waar je behoefte aan had, weer verdwijnen zou. Ja, maar jij wilde toen alsmaar niet met me naar bed. Oh, was het daarom? Ja, dat is toch heel normaal om daar behoefte aan te hebben? Ja, maar die behoefte hoeft niet per se bevredigd te worden. Zo niet bij je eigen vrouw, dan maar bij een ander. Als ik honger heb, dan eet ik toch ook een boterham? Ja, maar, maar je eist dan niet van mij dat ik mee eet als ik totaal geen honger heb. Hm. En toch is het typisch dat jij nooit meer zin hebt dan ik. Niet minder typisch dan dat jij nooit minder zin hebt dan ik. Ja, maar je bent toch met me getrouwd. Oh. Oh. Jij bent evenzeer met mij getrouwd als ik met jou. Ik stel jou toch ook niet verantwoordelijk voor mijn behoeften. Zie je dan niet hoe onrechtvaardig dat is? Waarom is het feit dat jij vaak meer zin hebt belangrijker dan dat ik minder zin heb? Zou jij het graag tegen je zin doen? Zeg nou eens eerlijk. Zou je het als, als echtelijke plicht beschouwen zoiets intiems te doen tegen je zin? Zou het geen verraad zijn tegen degene met wie je deed? Verraad tegen de intimiteit? En zou het als je het vaak deed? ...niet vernederd gaan voelen. Zou je niet gebruikt voelen... ...door degene die het van je vroegt en, en, ...en zou je niet het gevoel... ...voor die ander beïnvloeden? Zeg nou eens eerlijk. als ja, je het zo stelt... ...dan klinkt het inderdaad wel anders. Ik, ik, ik moet erover nadenken. Ja. Dit had je eerder kunnen weten. Als je toen met me... ...over je behoefte had gepraat... ...in plaats van naar een ander te gaan. Jij met je zogenaamde openheid... Je geeft je net zo weinig bloot als, als een oester. Ja, jij bent een nieuwsgierig, weet je, met je vacine vol aan kleren en in brieven. Ja, ik moet toch zeker weten wat er aan de hand is als jij me niks vertelt. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Waar hebben jullie het over? Daar gaat je niks aan. Uh, grote mensenproblemen. Oh, wat is hij weer geheimzinnig. Zie je wel, dan nou hoor je dus eens van een ander. Hé, hey, moet jij geen jas van als je naar buiten gaat? Heb je huiswerk af en waar ga je trouwens heen? En wat ben jij weer nieuwsgierig? wel? het is van een ander. <laughs> nou, we kunnen hier beter om maar eens later over praten. Zullen we het voorlopig maar als uh, afgehandeld beschouwen. Goed. Nou, waar wou je nog meer over praten? Over geld. Nou, kom maar op. Als ik met je trouw, wil ik dat het geld van ons allebei is. Ja, maar ik werk ervoor. Praat je nou over de situatie van twintig jaar geleden of over nu? Ach, bij. Twintig jaar geleden was jij anders niet de enige die geld verdiende. En als we over nu praten, bevalt je formulering niet. Ik werk ervoor. Werk ik dan niet? Ja, maar ik zou je toch nooit verbieden om iets te kopen, dat weet je. Je kunt alles kopen wat je wilt. Ja, zo voelt het aan mijn kant niet. Je hebt al mijn zonnebril te duur. Jij hebt niet nieuwe pak. Ja, er is een verschil tussen 46 gulden en 600 gulden. Maar in ieder geval, je bent niet echt vrij als je hem geld moet vragen. Nou, en, en, en je stoel dan? Daar heb je niet om gevraagd. Precies. Toch was je er blij mee? Ja, tuurlijk wel. Je zit er altijd in. Als ik zit, ja. Oh ja, dit is een heerlijke stoel... en het, het was verschrikkelijk schattig van je die voor me te kopen. Dat nee, is het niet, maar... Nee, nou. oh, weet je, het is zo moeilijk om het te zeggen. Jij geeft me iets. Iets groots. Iets waarvoor je erg veel moeite hebt gedaan. En ik waardeer dat ontzettend als teken van liefde. Ik, ik kom niks tekort, je zorgt voor me... Het is niet dat ik materieel te klagen heb, of, of dat je niet aan het denkt of zo. Nee, het is dat ik niet de vrijheid heb om dingen te kopen. Ik, ik heb geen medebeslissingsrecht. Toen we die stoel in de winkel hadden gezien, zei jij niet... ik vind dat jij een nieuwe leunstoel nodig hebt, wat vind jij, laten we samen beslissen. Nee, natuurlijk, het was toch een verrassing. En die wou ik niet bederven. Ja, toch blijkt ook uit dit voorbeeld dat jij je salaris als van jou beschouwt en niet van ons. Dat je door middel van een duur cadeau laat blijken dat je van me houdt maakt me blij, maar het verandert niets aan de financiële verhouding tussen ons. Nee, nee, nee. Ja, en die, uh, die zou je anders willen? Ja. Kijk, ik, ik zou voor jou nooit zoiets groots kunnen kopen, bijvoorbeeld. En ik weet niet wat jij uitgeeft, terwijl jij het van mij wel weet. Ja. Ja, als je het zo stelt, dan, uh, dan begrijp ik er wel wat van... ...daar zit een ongelijkheid. Maar, maar hoe had je het dan gedacht? Uh, heb je een voorstel? Nou... Um, je, ja, je, je, zou, ...je zou me kunnen machtigen op je bankrekening of zo. Ja, maar dat geeft jou nog geen medebeslissingsrecht. Nee. Zeg, wat, wat zou je ervan vinden als we afspraken... ...dat ieder van ons elke maand een gedeelte krijgt ter vrije besteding... Hè, ...voor kleren, sigaretten en dat soort dingen... En dat we over de rest samen beslissen. Meen je dat nou? Ja, ja. Ik heb anders nog nooit gemerkt dat jij zo makkelijk tot andere gedachten te brengen bent. Je zegt het toch niet omdat je wil dat ik jou op je aanzoek zeg, hè? Nee hoor, uh, ik begrijp ook wel eens iets. Nou, dat belooft wat. Als je op mijn volgende punt ook zo makkelijk en soepel reageert. Wat is dat? Werk, natuurlijk. O, oh, jee. Luister eens, uh, ik vind het toch wel moeilijk zo te praten. Ik wil een borrel. Jij ook? Mm Hé, -hmm. <laughs> hey, de fijn moet het bijna op. Wel onthouden dat ik nieuwe bestel. Hè? Zo. Glas, vooruit. Kom maar op. Nou, als het werkelijk goed was, zou het werk van ons allebei even belangrijk zijn. Ja, maar jouw werk is toch heel belangrijk? Jouw werk is, ja... Jouw werk is onvervangbaar. Heb je het over het huishouden? Is het zo mooi om vaten te wassen en billen te verschonen? Kom nou. De naaste baantjes en de baantjes die elke dag terugkomen. Ja, nu alsof er geen mooie dingen zijn. natuurlijk tuurlijk zijn er mooie dingen, maar met de, dat zijn toch juist de momenten die niet onder het werk vallen. En een kind naar je toe komt en iets vertelt. Of, of dat de sfeer goed is zondags met z'n vieren en, en jij en ik allebei met een kind achter op de fiets. Weet je nog dat Hans dan Psalmen begon te zingen? Dat waren de enige liedjes die die op school leren. En hij ons vreselijk voor de mensen op straat. Ja, dus. Ja, als we nu praten over hoe we die afgelopen twintig jaar geleefd hebben, ja... ...dan is het huishouden mijn taak. Jij zou jezelf al niet eens een leven kunnen houden. Nou, als het zou moeten, kon ik dat best. Ja, maar het is nu niet nodig. Niet nodig? Voor jou is het niet nodig. En ik moet er vervulling in vinden. Je, maar je wilde toch zelf kinderen? Je vond het leuk. Ja, natuurlijk. Maar ik had het ook leuk gevonden... ...als ik er wat minder uitsluitend zelf hoefde op te draaien. En jij wilde ook kinderen, dus dat argument telt niet. Nee, ik ben heel wat aan ze tekort gekomen toen ze nog klein waren. Juist door mijn werk. Ach, je kletst. Je doet nou nog steeds niks aan ze. Wanneer bel je Hans ooit eens op? En als hij opbelt, dan praat hij met mij. Laatst belde hij op toen jij naar een partijcongres was. En toen zei hij, leuk moeder, dan kom ik langs. Er bestaat geen contact tussen jou en de kinderen. Niet echt. Jij zit fundamenteel op een andere lijn dan ik. Je weet niet waar ik over praat. Ach, ik wist wel dat het daarnet met het geld veel te makkelijk ging. Hier, ik heb twintig jaar niet gewerkt en ik kan mezelf nou niet onderhouden. Ik ben niet vrij. Ik kan niet eens van je weg als ik dat zou willen. Je doet me pijn als je dat zegt. Dat begrijp ik wel, maar zo bedoel ik het niet. Stel je voor dat ik iets zou doen dat jou vreselijk zou kwetsen... en jij zou financieel niet uit de voeten kunnen... Ja, die afhankelijkheid zou dan toch maken dat je geneigd zou zijn om, om meer van me te verdragen. Een mens moet een grens hebben, vind ik. Ik, ik moet kunnen zeggen, als jij me zo kwetst, dan ga ik weg. Dan moet je dan niet als een dreigement opvatten. Ik, ik bedoel alleen dat ik voor mezelf heel duidelijk wil kunnen maken... hoeveel moeite en pijn ik in een relatie wil verdragen. Als het echt een koste gaat van wie ik ben, dan moet ik weg kunnen. En als je niet weg kunt omdat je geen geld hebt, bijvoorbeeld... durf heb je geen grens te stellen... Begrijp je dat? Een beetje. Maar ik wil hier liever niet met je over praten... Als, als, alsof dat mijn schuld is. Het is veel te makkelijk om elkaar verwijten te maken... of de schuld te geven. En je komt er daardoor nooit toe iets aan de problemen te doen. Weet je? Weet je wat ik nu herinner zie, hè? He? Hm? Wij hebben eigenlijk alleen maar gepraat over het mis ging. Maar als het mis is, dan, dan, dan, dan kan ik niet praten... Dus ik de hele tijd te denken, oh hemel, hoe komen we uit deze ruzie, in plaats van hoe pakken we onze verhouding aan? Mijn werk, ik. Ik weet niet hoe ik dat uit zou moeten leggen, maar weet je. Ik word wakker, smorgens, of als ik moe ben, of, of bang en eraan denk wie ik ben, dan, dan denk ik daarbij altijd aan mijn werk. Mijn werk, dat ben ik zelf. Maar ook, zonder jou was het niet zo geworden. Herinner jij die emotie van, van wantrouwen tegen koster over de woonerven? En hoe ik twijfelde aan mijn gelijk en hoe jij me dwong één voor één al mijn argumenten te formuleren. En ik denk nog steeds dat ik mijn wethouderszetel aan die discussie te danken heb. En aan jou. Nou? Maar als je nou twintig was en we hadden nog geen kinderen, zou je dan bereid zijn halve dagen te werken? Ik kan het niet loszien van wat ik nu doe. Ik, en dit zou ik niet kunnen doen als ik op halve kracht werk. Het zou wel kunnen als de maatschappij anders was ingericht. De schat, de maatschappij is niet anders. En evenmin als jij, wil ik daar het slachtoffer van zijn, begrijp je dat? Jawel. Nou, ehm. Heb je. Heb je, heb je, heb je nog meer? Ach, nee. Nou. Wat zeg je? Ik kan het niet. Wat niet? Ja zeggen. Ik kan het niet. Oh. Ik kan het niet, maar... Ik weet ook niet wat ik dan moet doen. Maar waar, waar gaan we van elkaar. Ach, wat heb ik aan de liefde. Als het me uiteindelijk toch niet verder brengt. Zo slecht was het niet. Ik, ik, ik heb juist altijd gevonden dat we het zo goed konden redden, jij en ik. Ja, maar dat is nou juist een van die dingen die me zo verschrikkelijk pijn doen. Dat diezelfde jaren waarvan de herinnering mij wanhopig maakt door jou als goed besteed worden ervaren. Zie je dan niet? Zie je dan niet dat daar de kloof ligt tussen ons? Zeg niet dat jullie al die jaren... Ach nee, natuurlijk was ik niet voortdurend ongelukkig. Niemand is voortdurend ongelukkig, maar... Het was niet zoals ik wilde leven. Hoe je dan leeft? Dat weet ik niet. Ik, ik heb er geen oplossing. Ik, ik weet niet hoe ik wil leven. Ik weet alleen dat het nu voelt of ik, of ik vast zit. In deze keuken, in dit huis, in, in jou, in mezelf. Ik, hm. ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben zo alleen. Hm. Doen wat we vanmiddag gedaan hebben. Wat bedoel je? Zak bekijken alsof we nu beginnen, niet twintig jaar aan de gang zijn. Ik kan het elke dag opnieuw beslissen. Ja. Ja. Zeg luister. eens, Ik heb jou nou wel de huwelijk gevraagd, maar jij mij nog niet. Dat is ook niet gebruikelijk. S nou. en, en dat van een vrouw die zich zo tegen de rolpatronen verzet. Ja. ja. Weet je, ik ik ken je zo goed. Dat is, dat is toch ontzettend kostbaar? Ja. Nou. nou, doe maar. Doe maar. Vraag hè? Vraag dan, uh, wil je met me trouwen. Het is heel eenvoudig, maar ik, ik heb het ook gedaan. Oké. Okay. Oké, okay, wat? Oké. Okay. Wil je... Wil je samen met mij proberen om het anders te doen?